De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines houdt voorlopig 79 Boeing 737 aan de grond. Ze worden gecontroleerd omdat in één van de toestellen een gat in de cabine zat. Dat toestel moest gisteren een noodlanding maken in de VS. Door de inspectie van de Boeings van Southwest Airlines worden dit weekend ongeveer 600 vluchten geannuleerd.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 Dit is Radio 1. PNN 4.7. Morgen, het is 3 april 2011. Het is bijna drie minuten over zes. En Vera is bij de Beliebers geweest vorige week. Hoe dat was hoor je zometeen. Christel die ging met Henk Krol mee en ze mocht zelf twee homo's trouwen. Ja, hoe dat was hoor je straks. straks. Uh, verder is het uh, vandaag de ronde van Vlaanderen. Het is een belangrijke koers in Vlaanderen vooral. Daar zijn ze heel chauvinistisch en willen ze echt dat Tom Bonen gaat winnen. Wie de grote kans hebben zijn en hoe die ronde gaat verlopen... hoor je zo meteen van Leon van hetiskoers.nl. Verder hebben we eh, ons zwervenproject. Evert heeft ooit een keer een zwerver op moek. Die heeft toen een liedje voor hem ingezongen. En daar is hij nu mee bezig gegaan, Evert. En eh, doet dat samen met singer-songwriter Arthur Adam. maken daar een hele mooie plaat van. Hoe dat verder gaat, hoor je ook later vandaag. Op zondagmiddag uh, ben ik of hard aan het werk. Ik werk uh, in de horeca, dus als het lekker weer is, dan is het ook fijn werken. Maar het liefst ben ik vrij en als het slecht weer is, blijf ik de hele dag in bed. En met allemaal lekker hapjes. En een beetje uitslapen en een beetje een filmpje kijken. Nou, op de zondagmiddag doe ik helemaal niks. En op de zondagmiddag ga ik meestal mooi te rijden als het mooi weer is. Uh, krantje lezen. Soms uh, sporten, dus klimmen. En uh, verder, uh, ja, eigenlijk soms ook poetsen en zo. Ja, ook heel graag een krantje lezen en het liefst in de tuin zitten met een boekje. Een um, kopje koffie drinken en uh, wielrennen kijken. Nou, liefst op het terrasje zitten. <laughs> en hardlopen of uh, een boekje lezen. <laughs> dat uh, doe ik op zondag. Nou, dat terrasje zit er waarschijnlijk niet in. En het gaat behoorlijk regenen vandaag. 90% kans op neerslag, zegt het, uh, het internet. Dus dan zal het wel kloppen, want als het op internet staat, dan is het namelijk altijd waar. Maar uh, een boekje lezen en zo en wielrennen kijken, dat zit er dus wel in. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc met uh, Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 3 april 2011 al voor als ik overgaat aan de orde van de dag. Mijn welgemeende felicitaties aan jouw adres en Dankjie. tegen Lika zeg ik: sorry Lika, <laughs> PSV, maar, maar laat, laat Lika zich niet druk maken. Uh, er zijn nog vier uh, spelrondes te gaan. Uh, PSV die moet nog vier keer het puntenverschil, is dus wat ik heb begrepen. Uh, twee Klops. en ja. PSV reist ook nog af binnenkort naar de Maasstad en moet nog tegen Feyenoord. Laten we heel even teruggaan naar gisteravond toen gebeurde er dit. 3 tegen 3.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 mooi doelpunt van Theo Jansen... die daarmee zo lijkt het met hoog deze wedstrijd beslist. Nou, en uh, daar werd de wedstrijd ook mee beslist. Het was de 2-0. In de 82e minuut heb jij de wedstrijd een beetje kunnen volgen, Ferdinand. Ik zat op een gegeven moment uh, met een deel van mijn uh, voetbalploeg nog... Uh, in de kantine van de club... Uh, bij wie we dus de wedstrijden spelen, bij wedstrijden spelen. En uh, ja, men had daar uh, beelden van die wedstrijd. En uh, ik heb dus wat beelden gezien. Er stond ergens ook nog een radio aan. Maar goed... Uh, de omschrijving zoals het werd, weergegeven is net, het tweede doelpunt van Jansen. Ja, ik, trouwens, ik heb die eerste ogen gezien door oh, die strafschop ja. nou, die overtreding binnen ja. de brug te lijnen. Maar goed, uh, weet je, uh, Jansen die maakt een ongelooflijk goed seizoen door. Het is een, een, een hele goede voetballer. Kijk, die man is, ik wil niet zeggen, hij is op leeftijd, maar hij heeft toch een, een leeftijd. Wat je zegt, van hij is in de, in de, in de bloei. Nee, hij is, van, ja, van, hij is ja. niet piep meer. Hij, uh, hij stuurt het team, weet je wel. Als hij aan de bal is, zoals bij die tweede goal. Joh. Hij neemt die bal en wordt onderweg nog, nog, nog ja, niet, niet, niet tegengehouden. maar Iemand is bij hem, maar hij gaat het strafschapgebied in. En vanuit een andere camera zie je dat... Met één oogopslag, weet je wel, ziet hij dat Isaacson uh, te ver voor zijn doel staat. En ja, wat er dan gebeurt, joh, is, is, is gewoon fantastisch. Ja. Die bal, die, die, die dwarrelt in het doel. En uh, heel Tukkerland staat op zijn kopje. Nou, Trouwens en... terecht gewonnen. Hoor. Ja, ja, dat zeker Zeker terecht gewonnen. En het is wel grappig, want uh, uh, ik woon nu niet meer in Twente. Maar, uh, uh, maar heb nog wel veel contacten met de regio. Mijn ouders wonen er nog en heel veel vrienden. En, uh, maar inderdaad, uh, Twente stond weer helemaal op zijn kop, want het was weer getoeter en gedoe in, uh, in Enschede en uh, in de dorpen eromheen. Want dan, uh, we, we waren al bijna het kampioenschap aan het vieren. Maar dat is misschien wel wat voorbarig, denk ik. Hè? Nou, weet je, ik heb die discussie ook gisteren gehad. Hoor. Dat was na, of uh, voor nog die die wedstrijd begon. Um, met de mensen om me heen, uiteraard. Um, kijk, uh, het is een, een, een wedstrijd geweest, ontzettend belangrijk. En uh, er is al dagen over gesproken, joh, dat dit kan wel de kampioenswedstrijd zijn. Maar weet je, kijk, uh, uh, het is en blijft voetbal. En uh, het puntenverschil, die, die, het zijn er nog twee. Maar goed... Uh, de, er kan, er kan nog uh, in de, af, uh, of de komende weken kan er nog van alles gebeuren, joh. En het is en blijft voetbal, maar twente gaat lekker. Het team zit goed, uh, zit goed in zijn vel. Uh, de, de, de coach stuurt de hele zaak joh, op zijn manier. En, uh, Twente die, die, die heeft het ontzettend goed gedaan en even vooruitlopend op de zaak. Joh. Uh, het zou toch heel gek zijn dat, dat, dat het anders gaat lopen de komende vier weken. En het wordt ook een fantastische week voor Twente, want ze, ze reis ik uh, over twee dagen af naar Spanje. Maar daar kom ja. ik zo op terug, want het wordt een week met Champions League. Het wordt een week met UEFA voetbal. Maar nogmaals, uh, Twente zit goed op de rails. Joh. Een geweldig collectief, een goede ploeg. En uh, ja, wie of wie? Ja. Nou, ik ben blij. Uh, wie niet blij is, dat is Lieke. Die zit er even naast me, want jij bent PSV-fan, hè? Ja, nou, ik moet Fen. zeggen, ik hou het niet heel erg bij, maar ja. het is wel zo, als ik dacht, het is toch wel mijn clubje. Maar het, kom jij, kom je, jij komt uit Brabant, kom je ook uit Eindhoven? Ja. Ah, ja, dus dan moet, dan moet je wel voor PSV ja. zijn natuurlijk. Ja, ik woon wel in Amsterdam, dus ik moet het niet te hard zeggen. Maar, ja. maar hoe is dan, hoe is dan uh, want uh, ik weet, uh, in Twente, als Twente verliest, dan baalt iedereen onze stekker. En als Twente wint, dan is iedereen echt gewoon helemaal opgetogen. Is dat bij, is dat in, bij PSV ook zo, in Eindhoven? Het sfeertje, zeg maar, is dat dan uh, dat iedereen helemaal blij is? Ja. ja, maar ja, dat is logisch, toch? Ja, oké, okay, maar dat kan <laughs> ook zijn. Kijk, in Amsterdam merk je, merk je er niet zoveel van als Ajax Wind. Ja, dan denk je, iedereen had allemaal wel. Maar het is wel, ik heb het altijd, nee, het Twente is, het is en PSV een wel... beetje identieke club zijn wat dat betreft. Nou, ik vind, ik vind uh, dat is wel grappig, want ik vind PSV namelijk gewoon ook echt een sympathieke club. Mm -hmm. En dat heb ik bij FC Twente ook wel een beetje. Ja. En bij Ajax heb ik dat helemaal niet nee. Zo. nee, het was ook een sympathieke wedstrijd gisteren. Gewoon, nou, fair was het wel. En niet zo, uh, niet zo uh, gedoe met uh, supporters en zo. Gewoon ja. een normale wedstrijd. Maar ben je nu heel verdrietig of valt het ook wel mee? Ja, het valt wel mee. Oh, maar ik, het was ook een beetje zuur, want ik keek het met allemaal Twente supporters. Ja, dat is niet zo slim. Tuur, begrijp ik. Uh, nee, nee. Hey Ferdinand, uh, Feyenoord deed het minder goed, want die verloor van AZ, hè? Ja, Feyenoord die liep voor de zoveelste keren deze competitie af en op jou. En uh, we hebben het twee weken terug gezien, heb ik het met jou erover gehad. Toen de reis is af naar Kerkrade en daar ging het helemaal mis. Een super, super slechte wedstrijd en gisteravond komt uh, AZ uh, in de Kuip. en. Uh, ja, weer een vol stadion. Maar op de een of andere manier liep het niet. Het ging niet. Ik heb ook deels meegekregen op de radio. Hoor. Maar weet je, ergens in mijn achterhoofd had ik toch gehoopt op een puntje. En nu, nu, nu is alles voorbij. Nu zit het erop voor, uh, voor de stadionclub. Nu is het uh, afwachten van wat gaan de komende vier weken uh, brengen. Want volgende week spelen ze hier in de Domsla tegen Utrecht altijd een lastige wedstrijd. En dan komt die week erop. Komt PSV op bezoek. Joh. Maar uh, het is uit en over voor Feyenoord. Het is triest. Ik ben een, een, een supporter in hart. En hier, ik ben nog altijd geweest, aan jaren, maar dit wat met de club gebeurt, joh. Ik, ik ben ergens blij dat ze uit die degradatiezone zijn, ja. maar uh, laat ik, ik zeg van het laten blijven waar, waar ze zijn en als er nog wat punten te halen zijn, uh, ja, uh, laat het dan gebeuren, maar voor Feyenoord is het over een sluitje, en vast kijken naar het volgende seizoen, maar nog even een kanttekening, gisteravond, een heel vervelend moment, ik heb het zelf niet gezien, hoor, dat heb ik ook meegekregen dat, uh, ja, de overtreding van Zwets op Marten Martens, dacht ik, ja, ja wat er uiteindelijk gebeurd is, het. het moet heel ernstig zijn geweest, maar, mm. Goed, het zijn dingen die gebeuren. Het was een rode kaart. En Feyenoord ging verder met tien man. En ja, zet wordt met 1-0. Maar goed, terecht uh, hoor dat, uh, dat duidelijk zijn. Ja. ja, ondertussen is Willem II uh, in, de, in de, de onderste regionen van de competitie... bezig met een, met een enorme strijd om maar uit de degradatiezone uh, te komen. En dat strijden doen ze wel goed. Krankzinnige wedstrijd gisteren tegen Rode JC. 5-4 verloren ze. Ja, het is... <laughs> Ja, ik zal het altijd blijven zeggen. Jo, voetbal is waanzin. Op, uh, die balanceert gewoon op, rand van, op de rand van krankzinnigheid. En dat zagen we gisteravond. 9 goals in Dat wint met 5-4. En ja, we hadden ook nog ERV. Excelsior, ja, Excelsior. Die, die, die, die, die, die, die wint gewoon met 3-2. Stond nog ja. niet zo lang voor, de, voor, voor het eind van de wedstrijd. Met 2-0 lag er ook een wedstrijd. En ac graafschap de Graafschap 3-1. En ja, Twente dan met 2-0 tegen PSV. En vanmiddag hebben we ook nog wat staan hoor. Want uh, ja, de dom staat op zijn kop. Want ADO die komt... Uh, al uh, vroeg in de ochtend naar uh, Utrecht toe en ontmoet in de gal geworden FC, Vitesse, en NAC. We hebben ook uh, Groningen tegen VVV in de Euroborg. En last but not least, uh, Heracles reist af naar de hoofdstad en uh, speelt tegen de AFC, A, uh, Ajax. Het geplaagde Ajax, Luc, want de komende week zullen we weer de... Dingen gaan beleven rond de ja. perikelen. Ja rond, ja, rond de Johan Cruijff en Ajax. De strijd om Ajax, joh. Het is de afgelopen week toch, toch bizar geweest. De nou. Een week gooien met modder, joh. De Godvader werd al geroepen, Ja, de Godvader, de zoon van God. Kijk, het moet niet te gek geworden hoor. In, uh, in deze samenleving. Maar goed, uh, het weet je, het verhaal heeft twee kanten. We zien de uh, koronel op, uh, op de televisie. Uh, deels van het bestuur stapt op. Hij komt met zijn verklaring. Dan zien we uh, bij de wereld draait door, zien we weer een of andere meneer zitten die, die, die, die blijkt in bezit te zijn van allerlei papieren, paparazzi, ja. noem maar op waarop dingen staan, mailjes, noem maar op. Yo, het, is, het is moddergooien, het is, het is bijna willen zeggen oorlog, oorlog in het ajax ja, maar Al gaan dat... de komende dagen nog dingen beleefd worden. Dat, dat denk ik ook. Dan nog even heel kort de, de, de Europa-wedstrijden, uh, Europa, Europa League en Champions League. Ja. Twente tegen, tegen Villarreal in de kwartfinale, PSV Benfica. Maakt ze allebei een kans, denk je? Um, Kijk, wat PSV betreft, die dreuners is gisteravond heel, heel hard aangekomen. Dus uh, ik uh, denk dat Rutte zijn, zijn ploeg, dus ja, hij zal uh, toch uh, wat moeten doen binnen de selectie. Want ze spelen in, uh, in uh, de Portugese hoofdstad. Een moeilijke wedstrijd door bij Fica, de een ex Maar Twente, die, die, uh, daar is het anders. Die reist uh, door een fantastische stemming af naar Spanje en treft daar Villarreal. Zo zou het zou zomaar met... kunnen, Het zou zomaar kunnen, Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ik bedoel... Uh, Twente doet het gewoon goed. Joh. Maar ja, kijk, PSV, je weet het niet. Het is dus voetbal. En, uh, dat zijn uh, allemaal dingen die gaan gebeuren op uh, de donderdagavond. Maar dinsdag en woensdag, ja, daar is er ook een, de, een flinke uitsmijter hoor. Want Real, Real speelt thuis tegen de Spurs. En als ik het goed uh, heb, hebben ze gisteravond verloren, joh. Ja. ...in eigen huis en uh, het wordt de wedstrijd... ...van Rafael van der Vaart... ...in, uh, in het uh, Don Santiago Bernabeu-stadion... ...want hij komt terug daar... Uh, ...nu met de speurs en uh, ja... ...Rafael het is het fantastisch hoor... ...dus het wordt, een, het wordt een kraker hoor... ...we hebben ook eentje de dag erna... ...Chelsea tegen Man United... ...Man United heeft het gisteren ook goed gedaan... ...drie goals van, uh, van, uh, van Rooney... ...en nog even wat... we hadden ook gestraven. ...de Milanese derby... ...de Rossoneri tegen de Nerazzurri... Yeah. ...dat was AC Interluc... ...en AC won met 3-0... Dat was gisteravond in Bilaan ja. Dankjewel, Ferdinand, voor deze week weer. We hebben genoeg om over te praten volgende week, want het ja, wordt een mooie voetbalweek. Absoluut bedankt de groeten aan de redactie. En ja, toch nog een mooie zondag tot regenachtig. Je gaf het al aan. Maar uh, ja, daar we toch een leuke dag van, van maken. Sorry. Volgende week ben ik er weer. Dag. You don't have to really know me. Do you really want to get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 van LMO Racetrack, Unicorn Loves Deer. Drie dj's vertellen welke plaat jij, de 4-7-luisteraar, per se moet horen. Maar uiteindelijk maak je zelf de keuze door jouw favoriete mede naar ons. Luister mee naar de plug van 3 april. Goedemorgen iedereen. Timoor 3FM. Ik heb toch weer een plaatje, maar zo begint natuurlijk iedereen. Maar dit is zo mooi. Dit is Noah and the Whale. Some people wear their history like a map on their face. And Joe, was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success. When chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. Een fantastische groep. De stem van de zanger lijkt heel erg op Lou Reed. Hij heeft datzelfde valse. Dat hij vals gaat zingen. Maar toch heel mooi diep. Het is echt prachtig. En het liedje, Life Goes On... lijkt dan ook weer een beetje op een ander uh, nummer. Namelijk op Lola van de Kings. Maar toch is het heel erg van nu. Heel erg eigen. Het is prachtig. Noah and the Whale heet het.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 And you go in your own way. Nou, Ik ben Annemieke, 3FM, uh, DJ en, en ik heb een hele leuke plaats die ik wil pluggen, dat is The Young Knives met het nummer Love My Name. Een tijdje geleden werden ze aangekondigd als de nieuwe band. Nou, dat was in 2005 ongeveer. Maar ze heten ook wel een soort van nerd rockers. Want ze zien er inderdaad een beetje uit als nerds. Het is een heel fijn plaatje met een uh, opvallend refreentje. Mijn naam is Ramon, de sidekick bij Team Open Radio. Het leukste middagprogramma van Nederland in het weekend hè, op 3FM. En ik heb ook nog aan mijn eigen nachtshow. En de klusjes, mannen, tik hem aan, ouwe! Ja, mijn favoriet. Uh, ja, Ik vind het zo mooi: Emos Lee, Flowers. Singel die nog niet echt wordt opgepikt in Nederland. Het wordt maar niet echt overgenomen. Maar het is zo lekker zingen, songwriter. Lekker soul. Ja, van die heerlijke muziek tijdens het eten. Maar ook lekker op een, uh, een zondagmiddag ergens. Als je gewoon in je woonkamer zit of lekker in de tuin. Heerlijk. Ja, En het is helemaal perfect als je s'nachts in de auto zit. omdat je s'nachts je kunt slapen. En dat je even zo'n heerlijk muziekje nodig hebt. Zo lekker ontspannen. Amos Lee, Flowers. Welke wil je horen? Die van Timo Perlin, Noah and the Whale met Life Goes On... Ramon van Koeien, hoorde je net Amos Lee met Flowers... of de enige vrouw uit het gezelschap Annemiek Schollaert... die koos voor Young Knives met Love My Name. Welke plaat wil je horen? Straks over een half uurtje ongeveer. 4-7 at Vorige week stond Vera op zondagochtend live bij de Ahoy... met twee Justin Bieber-fans. Je hebt het ongetwijfeld gehoord... Maar het waren niet de enige fans, want later op de dag stond het voor de Ahoy vol met uitzinnige meisjes. Vera ging op zoek naar de meest gestoorde fans. Het is half zeven ochtends. Ik sta in donker Rotterdam voor Ahoy. Ik heb uh, afgesproken met twee grote fans van Justin Bieber. Ik was uh, op zoek naar meer mensen, want ik dacht, zo'n grote wereldartiesten staan ze ochtends al voor de deur. Er staan namelijk heel wat dranghekken opgesteld. Maar, uh, Verder is het best uitgestorven. maar naast mij heb ik wel twee meisjes staan. Hoi, ik ben Kennedy. Ik ben En hoe oud zijn jullie eigenlijk? Allebei zijn 15. Hoe lang zijn jullie al fan van Justin Bieber? Ik sinds one time al, dus sinds die, uh, sinds die clip uit was. Ja, het was acht volgens mij. Sinds zij er altijd over verteld en Klopt, dat het is zo, ook, even ja, even vooral afgelopen. Af maar mij valt het eigenlijk mee dat het hier nog zo rustig is. Ja, inderdaad. Ik had al meer mensen verwacht. Ik maar ik denk dat het met de trein is of zo. Ik dacht echt dat die hier mensen bleven slapen of zo. Ik ja. Ja, ja. Ja. precies zo'n zo gek huis had ik verwacht. Wat gaan jullie doen als Justin Bieber straks opkomt? Geen gillen. Heel veel gillen. We <laughs> gaan we beginnen. Ben je dan niet bang dat je flauw valt of zo? Dat je het hele concert mist? Ja. Dat kan best ik wel. wel. <laughs> en ik zie ook altijd filmpjes van mensen die echt gaan huilen en zo, maar ik weet niet of dat bij mij, ik denk misschien dat het wel zo is. Nou, ik hoop echt niet dat ik flauw val, hoor, want dan... Het uh... zou heel zonde zijn, ja. hè? Ja, echt heel zonde. Baby, baby, baby, oh, like baby, baby, baby, baby no, like baby, baby, baby, baby, baby oh. Like... Het is inmiddels 8 uur en er zijn nog meer bieberfans gekomen, dus uh, daar gaan we even mee praten. Want uh, we zijn net met uh, onze twee groepies naar de tourbus geweest, dus die konden hun geluk niet op. En nu uh, zijn er meer bieberfans gearriveerd en uh, het concert begint pas over 12 uur. Goedemorgen. Hoi. Mag ik jou iets vragen? Waarom ben je er zo vroeg? Omdat ik vooraan wil staan. Heb je een slaapzak bij? Je gaat voor de deur liggen of je gaat hier. Uh... Ja. Gewoon, staan, denk gewoon denk staan en feesten en wachten tot we naar binnen kunnen. <laughs> is het bij jullie dat het dat onderling ook is, zeg maar, dat de meisjes zo hebben van: ik wil grotere fan zijn en hij is voor mij? Ja, ja. we kunnen het elkaar ja. niet zo. Nee. <laughs> dus jullie zijn eigenlijk geen vriendinnen, maar gewoon: heb ik iemand nodig om mee naar een concert te gaan? Ja. Nee, dat is niet waar. Ja, ja, ja, waar. <laughs> Goede sfeer dus. Ik stond met die twee meisjes vanochtend om 6 uur hier. Ja, Toen was het donker en. Ja, wij zijn de, straks ook bij de, bij de toerbe zijn zo geweest, maar wat, wat gaan ja, jullie doen? Zo, dus ja, dus ja. Nee jongens, Nee, we moeten. Oh, echt? Oh god, nee, god. Ja, nee nu gaan we er echt oh heen. God, oh, Hij is door. er wel, ik weet het Oh my god. Ik zweer het je. <laughs> oh okay. oh nou. er! <laughs> nee. nee. Dus Dat is... <laughs> Hey, Justin! You say Justin! Justin! Bieber! Justin. Bieber. Justin. Bieber. Wow. Nou, je hebt naast alhoi de ingang voor de crew, het personeel en uh, alle celebrities. Die is uh, hermetisch afgesloten met hekken. En uh, je, je kan dus niks zien. En vandaar dat de fans op de grond liggen om onder het hek door te kunnen kijken. Hier liggen twee meisjes, dus ik zal ze even vragen wat hen nou bezielt. Hoe lang liggen jullie al? Ik denk nu ongeveer een half uurtje. En wat heb je al gezien? Uh, nou, ik zag heel veel mensen lopen en ineens iemand met knalrode schoenen en ik heb wel eens foto's gezien dat hij precies zulke soort schoenen aan heeft. Ben je nu zenuwachtig? Ja. Is het spannend? Ik ging kaart trillen en ik, dacht, en ik ging gillen en ik dacht ineens, oh mijn god, dadelijk is dat hem. Ja, maar je kan hem niet aanraken, want er is een hek tussen. Ja, dat is heel erg kut. Heb je er al overheen gekeken of geprobeerd om over het hek te gaan? Uh, nee, ik ga er maar onderdoor, dat is wat makkelijker. Ja, de bewakers komen dan naar toe als je erop klimt. So, wat vinden jullie van de teksten van zijn liedjes? Ja, hij is stikker geweldig natuurlijk. Ik bedoel, van, het gaat allemaal over een meisje en gewoon over de liefde en zo. Ja, wat kan je er meer over zeggen? Hij is gewoon leuk, hij is speciaal, hij is alles. Vinden jullie de teksten dan herkenbaar? Of heb je zoiets van, ik vind Justin Bieber gewoon lekker. De, de, de muziek, dat is gewoon iets anders. Nou, ik vind hem gewoon lekker. Ja, ik nee, maar het, allebei. de muziek is ook wel mooi. Ja, allebei. Le, het allebei. ligt, allebei, ligt ja. een beetje aan de nummers. De ene nummers slaan nergens op en de andere nummers... Kijk, zei... iemand die het eerlijk zegt, ja. toch? Ja, ja. ja de, zijn okay. nummers slaan gewoon nergens op. Of maak ik nou geen vrienden? Never never. En dat was in België afgelopen week en daar was het net zo'n gekke huis. Columnist betwist. 4-7 gaat op zoek naar de beste columnist van Nederland. En elke week hoor je dan een columnist. En die kan aan afvallen, maar kan ook doorgaan. Jij mag zelf kiezen. En we zitten met een bijzonder exemplaar. Pieter Derks, goedemorgen. Ja, hallo. Dit zal weer jouw achtste column. Succes. Je mag ook wel eens positief zijn, als komend. Daarom wil ik beginnen met een compliment. Dat was het een verademing om Mark Rutte te horen praten deze week. Na het debat over de helikopter die nog steeds fout geparkeerd staat op een strand in Libië... was hij eerlijker en duidelijker dan ik in tijden een politicus gehoord heb. Het was niet zijn bedoeling geweest informatie achter te houden... maar hij kon zich voorstellen dat het wel zo overgekomen was. Dus hij ging nog eens goed nadenken over hoe dat de volgende keer anders moet. Nou moest hij ook wel, want een helikopter laten landen in de achtertuin van Gaddafi was inderdaad geen slimme zet. Maar in drie zinnen een fout toegeven, begrip tonen, verbetering beloven en helder Nederlands praten, daar durf je bij zijn voorganger balken niet eens op te hopen. Je had waarschijnlijk iets vermomd over de kennis van nu en de voorziende importantie en de procedure en evident in deze kwestie, een partij en besluitvorming, een premature, de situatie en dissonantie en premissies, overweging, consequenties, waarna het hele land in slaap was gevallen om pas honderd jaar later door een prins te worden wakker gekust. Zo heeft Balken en de zo vier verkiezingen heen weten te hypnotiseren en elke keer als hij net op premier benoemt tegen de tijd dat we weer wakker werden. De meeste leiders verstoppen zich achter smoesjes. Neem bijvoorbeeld Ajax. Al tien jaar worden daar rapporten geschreven over wat nou het probleem is. Terwijl het antwoord wat mij betreft deze week achter een tafel op tv verscheen. Drie kale oude mannen die Johan Cruijff de schuld geven. ...symbolen voor het type leider waar we er veel te veel van hebben. Eerst ontkennen dat er een probleem is. Als dat niet meer lukt, ontkennen dat het jouw schuld is. En als dat niet meer lukt, ontkennen dat iemand anders het beter zou kunnen. En ik vrees dat het met Johan Cruijff niet veel beter gaat worden... ...want die heb ik ook nog nooit zijn eigen ongelijk horen toegeven. Cruijff is de volksvariant van Bokenende. Je kent wel een verliezen, maar ze kennen hem nog nooit van je winnen. En iedereen heeft weer zo in de war dat niemand nog een kritische vraag weet te stellen. Tegen de tijd dat we bijgekomen zijn, zit Kruijff weer in het vliegtuig naar Spanje. Het was vervissend, toonten ze het aanzocht. Ik vond het vooral prettig om eindelijk eens serieus genomen te worden. De meeste politici vragen eerst aan een spindokter wat de kiezer wil horen... en proberen dat er dan zo geloofwaardig mogelijk uit te krijgen. En dat lukt nooit. Het pijnlijkste geval is Job Cohen, die van puur angst altijd zo in paniek raakt... dat hij probeert alle mogelijke antwoorden te geven. Ja en, en nee en van de andere kant misschien. En, en dan ook weer iets anders. En, en daar sta ik voor. al sens, En ze bij het PvdA, bedoel ik. Ik vind het nog steeds dat het kabinet Rutte een paar heel onverstandige maatregelen neemt. Ik reis om de afsluitdijk om van het uitzicht te genieten. En daar is de lon wel vanaf nu 130 moet. Maar des te prettiger is het te weten dat onze premier zijn fouten kan toegeven en rechtzetten. Dus de volgende keer zal ik hem met alle plezier weer opnieuw wat goudjes wijzen. Vond je van deze column van Pieter Derks? Laat het me weten. en Dan hoor je volgende week of die door is. 47 is het mailadres. Vroeger deed je het waarschijnlijk ook wel: iemand in elkaar stompen met je kussen, totdat de veren in het rond vlogen. Maar niemand is te oud voor een goed kussengevecht. Onze Eliane slaat haar frustratie eruit op World Pillow Fight Day in Amsterdam. Vandaag is het World Pillow Fight Day. En ik sta hier op de Dam in Amsterdam waar het over 20 minuten helemaal los gaat. Ik heb uh, mijn bnn shirtje aangedaan en ik heb de button van de lama's op mijn kont geplakt. Ik zal het even laten horen. Dus als iemand op mijn kont slaat, dan hoor je dat dadelijk. En ik heb een grote pijl erop staan, dus iedereen mag mij vandaag helemaal in elkaar slaan. Ik hou namelijk al van kustgevechten, maar als het hard gaat, is het dan nog leuk. Dat gaan we zo zien. Nou, ik heb hier iemand gevonden die heeft een kussen bij zich, dus ik waag de gok. Hé, hey, jij gaat vandaag meedoen met het kustgevecht? Ja, ik ga vandaag meedoen. En waar heb je dat gezien? Uh, ik had iets gelezen op Facebook en het leek me wel heel gezellig om al je frustratie een keertje uh, helemaal af te reageren. Op een paar mensen die je niet kent. Oké, okay, en waarom denk je dat dit gehouden wordt? Waarom dit uh, op de Dam plaatsvindt vandaag? Omdat het ontzettend leuk is. Hey, you're really excited, right? I'm very excited, yes. Now, why are you joining this pillow fight? Because this is the sole reason I came to Holland today, Let's to do this pillow fight. I'm going back tomorrow. I'm hoping to win the pillow fight today. En jij zat ook al met je kussen in de aanslag uh, voordat je me gaat slaan. Waarom doe je vandaag mee met dit gevecht? Ik vind het gewoon een hartstikke leuk idee. Je kan gewoon iedereen slaan met een kussen. Dat komt gewoon bijna niet meer voor dat je dat kan doen. Nee, want weet je ook waarom dit georganiseerd is? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. En je vriendinnetje staat naast je. Weet jij waarom dit gehouden wordt vandaag? Um, het schijnt te zijn omdat het alles de wereld zo commercieel wordt. En... Uh, regels steeds meer de overhand nemen, en dat ze daarom willen aantonen dat de straten eigenlijk gemaakt zijn voor vrijheid blijheid. Dat heb ik tenminste gelezen. En wat is van jou persoonlijk de reden? Ja, ik wil gewoon iemand helemaal in elkaar rossen met een kus. Oké, okay, nou, ik heb al een. Uh, ik heb een button op mijn kont, zullen we hem even testen? Ja, laten we. Nou, ah, die doet het, dus uh, ik heb er zin in. Alright, ik heb net uh, mijn microfoon al mijn middel getaped, en ik heb de stopknop op mijn reet geplakt. Het is drie minuten voor drie. Ik vind het nu toch echt wel heel spannend worden. Ja, nog heel even afwachten en dan gaat het toch echt beginnen. En ik sta hier midden in het gevecht. Het gaat echt fucking hard. Wil je maar even op mijn knopje slaan? Ik heb een meegemaakt. Mijn knopje doet het nog steeds. Ik ga er ja, ja, ja, boete blauw weer naar ja. buiten. Jezus Christus. Nou, ik ben, er, ik ben eventjes naar buiten gegaan. Want de hele vloer, waar normaal dus altijd van die tegentjes liggen, is nu gewoon wit van de veren. Het lijkt alsof ik hier op een kippenboerderij sta of zo. Niet normaal. En ik zie dat mijn plopkrap ook uh, verloren is gegaan in de strijd. Ik krijg namelijk geen lucht meer. De hele lucht zit vol met veren. Oh ja. Met je hele kussen leeg geslaagd, ja, ja. zie ik. Wat vind je ervan? Ik vind het geweldig, super. Ja? ja? Ga je me even terug of je mijn kussen even? Als ik jouw kussen mag. Dan dan mag ik, ik die van jou? Ja, ja, super. Oké. Daar ging de zonnebril, daar ging de zonnebril. Ja, het de zonnebril. Het ja, ja het maakt niet uit, maakt niet uit. Hey, ik zie je net uit het kustgevecht stappen. Je hebt de zwarte pyjama aan, maar die is nu onderhand half wit door alle veren. Uh, je bent toch heel buiten adem. Vertel, hoe ging het? Ja, het ging goed. Het is alleen helemaal van alle veertjes die op een gegeven moment meer de lucht binnenkomen. zeg Maar Maar uh, ja, het is goed gevecht. En ik word wel extra aangevallen door mijn pyjama, merk ik. Dus dat is wel heel gaaf, eigenlijk. Uh, volgens jou weer? Zeker, zeker. Ik hoorde wel dat het vorig jaar aan het hagelen was. Dus ik kijk wel naar het weerbericht. Want uh, het is wel het lekkerste in het zonnetje zo, denk ik. Inderdaad. Nou, uh, ik, ben, uh, ik ben gestopt. Ik ben kapot. Het gaat echt ontzettend los uh, hier op de Dam. Uh, Mijn plopkop, ja. <laughs> ik ben hem kwijt. Uh, er ligt uh, een berg veer overheen, waarschijnlijk nu. Dus uh, ja, de reden van het feest. ja, Het is veel mensen onduidelijk. Uh, maar het blijft gewoon zo. Het is hartstikke leuk. Dus ik zeg... Oh. Volgend jaar weer.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 Kinder, meine Frau ist schön, mm, alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Traumbe sie Haus an See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Und toll das ist ein Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaum Blätterlieden auf dem Weg Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön Alle kommen vorbei ich brauch mich rauszugeben Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge ohren, weißen Bart en sitz im Garten. Meine 100 enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich zo so daran denke, kan ich's eigenlijk kaum erwarten. House am See. Peter Fox, die eigenlijk helemaal niet beroemd wil zijn, maar het noodgedwongen toch is geworden door dit liedje. Dan wel een hele leuke plaat. Houdstam, het zou mooi zijn een huisje aan zee. Maar het regent, dus moet je eigenlijk een huis aan zee. Op 1 april 2001 vond het eerste homohuwelijk plaats in het Amsterdamse gemeentehuis. Nederland was het allereerste land ter wereld waar mannen met mannen en vrouwen met vrouwen konden trouwen. En daar zijn we trots op ook. En vrijdag 1 april was het dus precies tien jaar geleden dat het huwelijk voor homostellen werd gelegaliseerd. En Christel ging bij oprichter van de Gaykrant en uh, Henk Krol uh, op bezoek. Hij is namelijk ook buitengewoon trouwambtenaar. En ze ging in de leren om op deze speciale dag voor trouwambtenaar te spelen. Uh, mijn naam is Henk Krol, ik ben hoofdredacteur van de Gaykrant. Uh, vrijdag 1 april bestaat het homohuwelijk precies tien jaar... Ja, van jou mag ik het geen uh, homohuwelijk noemen, hè? Nee, ik haat het woord homohuwelijk. We hebben er juist heel erg lang voor geknokt om ervoor te zorgen... dat homo's en lesbienne paren exact dezelfde rechten zouden krijgen. Voor hen is het huwelijk opengesteld. Het is dus gewoon het opengestelde huwelijk. En het is precies hetzelfde huwelijk als dat van jouw ouders, mijn ouders. En die hadden ook geen homohuwelijk. Ja, naast de gaykrant ben je ook trouw, anderswaar. Ga je hier nog iets speciaals mee doen, uh, Vrijdag? Morgenochtend om 12 uur in Tilburg mag ik Giovanni en Jethro in de echt verbinden. En dat is zo leuk, want dat zijn twee jongens die elkaar al tien jaar kenden. En dan ineens na tien jaar merken ze dat ze eigenlijk stapelverliefd op elkaar zijn. Nou, ik vind het heel leuk dat ik dat stel morgen mag assisteren bij hun huwelijk. Ik weet niet of jij nog tips voor me hebt als trouwambtenaar, of wat ik wel of niet moet doen. Nou, ik zou haast zeggen, ik weet niet hoe laat jij morgen opstaat... maar als je nou zou beginnen in Tilburg morgenochtend om 12 uur... dan kan je kijken hoe ik het doe. En dan wil ik zeker dat jij daarna uh, in ieder geval de juiste toon zet... als je andere stelletjes zou willen trouwen. Nou, dat is uh, een deal dan. Oké, okay, zie ik je morgen in Tilburg. Ja hoor, het is vrijdagochtend en ik zit in de Urselinde-kapel in Tilburg... In afwachting van het huwelijk van Giovanni en Jetro, die Henk zo met elkaar gaat verbinden. Volgens mij kan het elk moment gaan beginnen, want ik hoor het deuntje al. Jetro, Elisa, Tamo en Giovanni, Gerardo, Benjamino, Angelo, Nijenhuis. Een hele bijzondere moment. Het moment waarop jullie aan elkaar het ja-woord gaan geven. Zijn we er klaar voor? Giovanni, Gerardo... Beniamino, Angelo, Nijenhuis, Verklaar je aan te nemen tot je wettige echtgenoot... Jetro, Elisa, Tamo... en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen... die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is er op je antwoord? Ja. Nou, ja, ik zit er bijna te houden. Jetro, Elisa, Tamo... verklaar je aan te nemen tot je wettige echtgenoot... Giovanno, Giovanni, Gerardo... Benjamino Angelo naar en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen... die de wet aan de huwelijkse verbindt. Wat is erop jouw antwoord? Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de gemeente Eindhoven... dat jullie in de echt bent verbonden. Nou, ik heb natuurlijk goed opgelet hoe Henk het heeft gedaan. Nu is het mijn beurt om mensen te trouwen... Uh, ja, nu nog even op zoek naar een stelletje natuurlijk wat ik zou mogen trouwen. Wil je je even voorstellen? Ik ben Lana Hogenstein. En jij bent? Hey Lana, Ja. Lijkt het jullie leuk om vandaag op het tien jaar homo het om te gaan trouwen? Nou, we zijn wel een beetje aangestoken door die roze vlinders, ja. Inderdaad. Ja, ja dat wil ik ook wel. Zullen we, we wel gaan, gaan trouwen dan? Ja. Ja? Zullen we geen dag meer wachten? Zal ik je of vandaag nemen als mijn vrouw? Ja, Vinden jullie het dan leuk als ik jullie ga trouwen misschien? Want ik bedoel, ik, nou, ik probeer het. Ik ben op les geweest bij Henk Krol. Die heeft me wat tips gegeven, dus ik hoop dat het gaat lukken. Nou, dan gaan we niet droog oefenen. Dan doen we het gelijk voor de EGGI. Jouw naam was? Lana Hogenstein. Lana Hogenstein en? Helene van Kampenhout. Oh, ik moet het eigenlijk opschrijven, anders vergeet ik het. Lana Hoogestein. Neem jij Helene van Kamphout... tot je wettige vrouw? Wat is erop? Uw antwoord? Ja, ik wil. Helene van Kamphout, neem jij en Lana van Hoogestein tot je wettige echtgenoot, vrouw. Wat is daarop jouw antwoord? Ja, ik wil. Dan uh, mogen jullie elkaar nu kussen, denk ik. Oh, oh. Ja. Mm. Mm. Ja. Niet zo smak hoor. Tof. Nou, dan is het nu officieel. De dochter er natuurlijk even bij. Nou, nog heel veel, heel veel jaren samen. Nou, dankjewel. You know. ja. Nou, ja, en misschien okay. tot volgend jaar. Uh... Ja, De vieren we ons één huwelijk Met jou erbij. Nou, top. Dankjewel. Oké, tot dan. Dat was ik slecht, hè. Ik denk dat ze voor een echte huwelijk beter heen Krol kunnen vragen. Want uh, een carrière als trouwambtenaar zit er voor mij denk ik niet in. Want dat wordt uh, toch nog maar even oefenen. Wat een mooie dag vandaag voor wielerliefhebbers. Over een paar uur begint de ronde van Vlaanderen. Leon Guijer is van hetiskoers.nl. Goedemorgen. Goedemorgen Ja, de, de ronde van Vlaanderen vandaag. Ja. Um, een belangrijke koers toch? Ja, heel, heel belangrijke koers. Je mag wel zeggen de belangrijkste van, uh, van België. Hè? Ja. Dus, uh, het wordt daar ook de hoogmis genoemd, dus dat geeft al een beetje aan hoe belangrijk het is. Ja, want, want ik zat al een beetje rond te vragen op de redactie. Um, van hoe belangrijk is dat nou eigenlijk, die Ronde van Vlaanderen? Nou, en toen kwamen de verhalen, hoor. want dat, dit is dus echt gewoon... De, deze zondag is misschien wel een van de belangrijkste zondagen van België. Ja, het openbare leven staat eigenlijk uh, compleet stil. Uh, dat, uh, dat mag je gerust zeggen. Uh, ik denk dat je het beste zou kunnen vergelijken met een, een LST-tocht in Nederland. Uh, het enige verschil is dat de Ronde van Vlaanderen elk jaar wordt gereden en de LST-tocht niet. Maar je kunt je voorstellen, als de LST-tocht wordt aangekondigd, de rest van Nederland gaat naar Friesland, gaat daar die LST-tocht meemaken. Het is helemaal in de band van die wedstrijd. Iedereen volgt alles op tv. Je wil er eigenlijk het liefst zo dicht mogelijk bovenop staan ook nog eens. En het is feest in het hele land. En, en ik denk dat dat komt bij de beleving van de Ronde van Vlaanderen. Ja, want je ziet het ook wel eens op tv. Ik heb het alleen nog maar eens een keer op tv gezien. Echt, carnaval langs de, langs de route is het, hè? Ja, van langs de route en, en ja, Belgen en met name Vlamingen natuurlijk, het heet niet voor niks de ronde van Vlaanderen. Ze zijn heel nationalistisch, dus als je, als je vandaag op de tv gaat kijken wat je langs de uh, kant van de weg ziet, dan zie je ook heel veel van die Vlaamse vlaggetjes, die gele vlaggetjes met die, uh, die zwarte leeuw erop, ja. moet je voor de lol maar eens gaan tellen. Ik denk dat je heel, uh, heel lang kan tellen. Heb jij enig idee waar dat vandaan komt, die enorme liefhebberij voor wielrennen in Vlaanderen? Ja, Vlaanderen is echt een, een, een wielerland, hè. dat is van oudsher zo. Uh, het helpt ook dat ze in de jaren uh, uh, 10 en 20 van de vorige eeuw ook al de Tour wonnen, hè, de Belgen. En Het was eigenlijk na Frankrijk en Italië het eerste land waar voor geld gefietst werd. Um, waar winnaars waar, uh, van de Tour vandaan kwamen nadat de Fransen de Tour uh, jarenlang hadden gewonnen. Hm. Uh, en het is denk ik ook iets wat, wat uh, met name in Vlaanderen dan ook gebruikt wordt om... Um, het Vlaamse nationalisme op de pot vieren. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel goede wielrenners geweest. Met name Vlamingen. Want uh, er zijn een paar balen. Maar die stonden die toch altijd stonden die in de schaduw van de, van de Vlamingen. Uh, en de Vlamingen konden zich daarmee onderscheiden. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met voetbal. De Belgen hebben nooit echt een elftal gehad. Dat heel ver is gekomen. Of een EK of een BK. Behalve dat elftal van uh, 1986 ja, natuurlijk. Ja. Um, maar uh, daar was nooit zoveel voor ze te winnen. Terwijl in het wielrennen. Nou, bij elke scheep uh, won wel een Belg. Dus uh, het was ook heel makkelijk scoren en ja, goed, als je er goed in bent, dan wordt het populair. Wordt het populair, gaan meer mensen de sport beoefenen en voor je het weet is het een nationale volkssport. Ja, uh, uh, en dus zal het ontzettend erg zijn wanneer gewoon kanselaren gaat winnen straks? Ik denk dat dat in uh, menig Vlaams huishouden heel veel pijn doet, ja. Ja, ja. Maar die kans is toch wel heel erg groot, want hij is toch echt in bloedvorm? Uh, hij is in bloedvorm, ja. Als we heel eerlijk zijn, en dat zijn we natuurlijk hier, uh, dan, uh, dan is hij gewoon de kanshebber op dit moment. Um, als er niks ergs over komt, dan, dan wint hij die, die koers gewoon. Maar het leuke van wielrennen is natuurlijk ook, en dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten, dat het totaal niet voorspelbaar is. Dus voor hetzelfde geld uh, wint er toch stiekem uh, heel iemand anders. Ja. En, ja, daar hopen we natuurlijk als liefhebbers ook een beetje op. Ja, precies, want dat, heel, houdt, dat houdt het een beetje spannend natuurlijk ook. Ja, ja, we, ja. We, we zitten niet te wachten op een saaie koers. We ik nee. natuurlijk wel uh, gewoon spanning zien. En, en op uh, het iskoers.nl staat ook een heel verhaal. Vijf redenen waarom Cancellara niet gaat winnen. Een van die redenen is Tom Bonen. Het zou, zou kunnen dat hij, uh, dat, hij, uh, dat hij gaat winnen? Ja, het zou zeker kunnen. Ik, je hebt twee mensen die er echt absoluut bovenuit springen, dat zijn Bonen en Cancellara. En het mooie van Bonen is dat hij vorig jaar zo ontzettend op zijn ziel is getrapt door Cancellara. doordat hij in één week gewoon twee keer het finaal van hem verloren heeft. Uh, ja, Die man is gewoon uit op uh, revanche en die fietst natuurlijk op zijn eigen uh, Belgische grondgebied. Dus die, uh, ja, die, die, die wil wel hoor, die, uh, die heeft wel het gevoel van ik ga die kanselaren dit jaar eens even een lesje uh, leren. Ja, hij is wel ja. zo nationalistisch dat hij deze koers toch echt wel wil, wil winnen. Ja, zeker. Kijk, hij heeft hem al een paar keer gewonnen, dus het is, niet, uh, het is niet de eerste keer. Maar hij kan nu echt definitief in de galerij de grote toetreden. Ja. En uh, ja, dat, zal hij, dat zal hij zeker willen. Op welke muur gaat de beslissing vallen? Van Gerard Bergen, dat had je heel goed uh, geraden. Mm -hmm. <laughs> vorig jaar viel de beslissing overigens op de, op de Molenberg. Yeah. Maar het, het, ik weet niet of je wel eens daar bent geweest in West- en Oost-Vlaanderen. En met name in, in dat West-Vlaanderen. Yeah. Dat zijn echt van die hele steile hellingen. Omdat die, uh, die arbeiders vroeger, die hadden helemaal geen zin om haarspelbochtjes daar aan te leggen. Die dachten gewoon van, we leggen die weg gewoon hier helemaal recht naar boven zonder bochtjes. Want dat vee moet gewoon zo snel mogelijk van A naar B. En uh, je bekijkt het maar met je bochtjes. Dus het zijn echt van die... Van die nou ja, letterlijk muren waar je tegenaan kijkt en waar die renners dan met de fiets tegenop moeten... Maar moeten soms kan het rijden. toch niet? Soms kunnen ze toch niet opfietsen en moeten ze echt lopend die berg, die, die, die berg op? Ja, er zit één helling in, de Koppenberg, die is heel berucht. Uh, er is ook een heel beroemd fragment van de Dane Jespers Kiddy in de jaren 80, waarbij de fiets werd overreden. Gewoon omdat het zo smal was dat de, de, de, de auto's die in de koers zaten uh, hem niet konden passeren zonder dat ze hem aanreden. Dus, uh, ja, het, het kan inderdaad niet. Soms moet er gewoon lopend zo'n helling op, omdat ze stil komen te staan, omdat er een, een voorganger bijvoorbeeld op de grond valt en ze zelf toch uh, die berg op uh, moeten zien te komen. Uh, ja, dat, dat maakt het natuurlijk ook wel mooi, hè. Dat het gewoon uh, van, die, van die heuvels zijn waar je echt u tegen uitegenwicht. Ja, ik ga kijken vanmiddag en dan stiekem denk ik toch naar de Belgische televisie. Ik zou het zeker doen. Ja, is het leuker, hè? Ja, ja. Gaan we doen. Op het staan mooie verhalen, onder andere over de Ronde van Vlaanderen. Dankjewel, Leon. Oké, okay, graag gedaan, Buk. Afgelopen weken zijn we druk in de weer om een liedje te maken. Nog even in het kort. Evert hoorde een zwerver een liedje spelen in de trein. En dat nam hij op. En daarna zijn we op zoek gegaan naar een artiest om er een heel liedje van te maken. En die artiest werd Arthur Adam. Evert gaat elke week kijken hoe het staat met het liedje. En zo ook deze week. Goeiedag. Goeiedag. Welkom. Dank je. Nou, ik ben weer afgereisd naar Glanerbrug... Dat is nog net in Nederland. En uh, ik ben weer op weg naar het zolderkamertje van Arthur Adam. En die zou inmiddels ook veranderd moeten zijn in een ware studio. En jawel, vooral te herkennen aan de vele instrumenten die er liggen. Nu is de, de sfeer veranderd in de studio, denk ik. Merk je dat ook aan de manier waarop je bezig bent met de muziek? Wat ik tot nu toe in deze ruimte heb gedaan is voornamelijk zoeken... En dat is eigenlijk hetzelfde zoeken als naar een sfeer in een ruimte. Is zoeken naar een sfeer in een liedje. Dus dat, misschien er staat het gewoon allemaal in het teken van het zoeken op het moment. Speelt inspiratie dan een rol? En wanneer doe je de meeste inspiratie op? De inspiratie doe ik op heel vaak in de trein. Omdat dan zeg maar, de wereld in een soort aangename afstandelijke wijze aan je oog voorbij trekt... in het juiste flink opgeschoten tempo... Soms is er, gebeurt er ook gewoon een half jaar niks. En dan heb je hier op de, in je studio heb je een dakappel met een raam. En je kijkt eigenlijk dan tegen de muur van de buren aan. Ik denk dat je met een half meter, een meter bijna... kan je de muur van de buren aanraken. Uh, doe me een beetje denken aan een soort van terugtrekking. Kluizenaarsleven. Uh, is dat ook nodig als je muzikant bent? Ik denk dat het helemaal niet nodig is als je muzikant bent, maar voor mij is het wel nodig. Ik zeg altijd dat ik een slecht gelukte kluizenaar ben. Ik zou heel graag heel vaak de rust opzoeken, maar ik heb het contact met mensen toch echt wel nodig. Maar ik probeer zoveel mogelijk de rust en de afzondering op te zoeken. Met name voor de muziek, want om die ideeën ergens een plek en een richting te kunnen geven, uh, moet ik wel eventjes uh, rust hebben. Over richting uh, geven uh, gesproken, waar draait het nummer waar je nu mee bezig bent voor ons uh, heen te gaan? Het dreigt richting dance te gaan zelfs. Het is echt, ook, had ik van tevoren ook niet gedacht. Nou, we staan in de studio. Ja. Dus uh, kan ik iets horen? Uh, je kunt wel wat horen, maar wat, wat wil je horen? Nou, vooral de, de voortgang in je proces. Oké, okay, dan uh, moet ik wel even wel weer wat dingen aan gaan sluiten. Nou, oh, prima. Even kijken... En natuurlijk om het verhaal van Alex. Uh, Alex is een zwerver en ook niet per se een zwerver die ervoor gekozen heeft om uh, dat te zijn. Maar aan de andere kant wel iemand die uh, met terugwerkende kracht gekozen heeft. Uh, Hoe bedoel je dat? Wat ik van Alex gehoord heb, zeg maar wat hij zelf ook in zijn gedichten zegt, is het ook geen slachtofferschap dat hem uh, op de benen houdt of het, het leven injaagt ook een zekere zin van uh, omarmen. Van, uh, we moeten dit doen, want we zijn op deze manier in het leven gestapt. Ik heb een heleboel achter me gelaten. Zoals ik het zelf heb verwoord in het liedje, uitzichtloosheid is een zegen. En uh, ik kan mij echt een heel beperkte mate mij verplaatsen in iemand die op die manier afstand doet van het dagelijks leven. Maar ik probeer dan aan mijn kant van het verhaal... Voor zover ik dus zeg maar uh, ontsporende keuzes maak in mijn leven. Dat uh, op die manier uh, te associëren. En probeer ik me echt in te leven in hoe zou het zijn om nog veel meer achter me te laten dan dat ik nu doe. Nou, ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk. En ik ben zeer benieuwd hoe het eindresultaat gaat klinken. Tof. Uh, ik ook, nog steeds. Nou, en het eindresultaat, dat is volgende week al. Want dan is... Uh... Het liedje klaar en komt meneer Arthur Adam hier gewoon live in de studio het liedje spelen. Radio 1, 4-7. Ja, wie kent hem niet, de man van 6 miljoen. Na een ongeluk wordt hij door de wetenschap opgelapt. Uitgerust met allerlei metalen onderdelen, sterke motoren en een oneindig scherp zicht... is hij dan in staat om de mensheid te bevrijden van de criminele bendes. Nou, klinkt allemaal hartstikke leuk. Vanmiddag in Paradiso komt professor Frans van der Helm van de TU Delft een lezing geven over die bionische mens. Frans van der Helm, goeiemorgen. Op oh, pardon, ik moet er even bij zitten. Frans van der Helm, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n man van 6 miljoen, dat, dat klinkt als een soort robokop. Kan dat echt? Nou, ik denk dat we nog lang niet in de buurt zijn van wat er uh, door de filmindustrie ons allemaal beloofd is. Ja. Uh, we zijn natuurlijk hard bezig om te proberen zo goed mogelijk aan revalidatie te werken. Maar geen, mensen die het nu een zwaar ongeluk hebben, bijvoorbeeld een dwarslesie... of mensen die uh, uh, een hersenletsel hebben... Ja, die gaan nog steeds een langdurig revalidatieproces tegemoet. En ja, het resultaat is meest, over het algemeen minder dan dat ze hadden. Ja. Hoe ver zijn we al wel? Hoe ver we wel zijn? Nou, er wordt in ieder geval heel hard gewerkt bijvoorbeeld wel aan het stimuleren van zenuwen. Uh, waarmee je dus bijvoorbeeld uh, spieren kunt uh, activeren, maar dat is eigenlijk maar voor een beperkt aantal spieren tegelijk mogelijk. Het uh, meest ver eigenlijk daarbij is een systeem wat door in Cleveland ontwikkeld is, mm -hmm. en dat noemen ze het freehand systeem, en daarbij worden zeg maar de elektrodes worden ongeveer acht spieren van de onderarm uh, in de onderarm geactiveerd, waarmee je dus een grip van de hand Oké, okay, en, en hoe werkt het dan? Dan, dan? dan hoef je dus niet zelf je hand meer te bewegen. Nou, dat, dat werkt natuurlijk vooral voor mensen die een hele hoge dwarslesie hebben. Dus in ja. feite geen functie meer hebben. Dus, dus geen functie in de arm en in de hand. En dat werkt dus. Er zijn eigenlijk twee systemen van het. Het meest vergaande systeem is eigenlijk dat ze alles met onderhuidse elektrodes pakken ze signaal op van andere spieren. Daarmee wordt de intentie van de persoon, van de patiënt, eigenlijk gemeten. En als hij dan zeg maar, die spier op een bepaalde manier aanspant... dan gaat hij hand samenknijpen. En die kan nu dus bijvoorbeeld weer een kopje beetpakken... of een ander voorwerp ja, ja. beetpakken. Het, het klinkt toch wel, ja, dan krijg je weer de naam... maar het klinkt toch een beetje als een soort robokop. Gewoon echt gewoon een soort machine in een mens. Ja, dat klopt. Maar goed, het, het grote probleem is eigenlijk... dat je toch niet de fijn motorische controle kan bereiken... die de mens van nature wel heeft... Mensen hebben totaal iets van 100 miljard zenuwcellen. En als we praten hier over stimulatie door middel van elektrodes... praten we over acht elektrodes. Hm. Dus dan zie je dat je natuurlijk de hele fijn motorische controle... zoals je dat zou willen, zeg maar, en ook wat je met je hand zou kunnen... ja, dat haal je van bij z'n lange na niet. Nee. Ongeveer 30% van je, van je motorische hersenen die is bezig met het sturen van die hand. Nou, Dat zijn gewoon miljoenen neuronen... en daar ga je er misschien een heel beperkt aantal van aansturen. Hoe dus ver zouden het maar we wel kunnen komen uiteindelijk? Hoe, hoe ver zou het kunnen komen, deze ontwikkeling? Ja, ehm... Um... Uiteindelijk waar het natuurlijk heel hard aan gewerkt wordt, is het verfijnen van die elektrodes. En daar is natuurlijk het ultieme doel. Is van, stel je voor dat je elektronen of neuronen zou laten ingroeien op een chip. En dat je daarmee een soort één op één verbinding zou kunnen maken. Dan zou je natuurlijk nog een veel fijnere controle tot stand kunnen brengen. Dat is natuurlijk het doel, maar dat is eigenlijk tot nu toe nog niet steeds niet gelukt. Mm -hmm. En dat komt eigenlijk omdat neuronen heel moeilijk te laten... Het is heel moeilijk om neuronen te laten groeien, zenuwcellen te laten groeien in het laboratorium. En vooral als je ze dan in verbinding wil brengen met elektrische eh, zeg maar media zoals een, een, een chip. Ik hoor dat het een interessante lezing gaat worden vanmiddag tussen... Eh, nou ja, vanmorgen eigenlijk tussen 11 en 12 in Paradiso in Amsterdam. Professor Frans van der Helm, dank. Dank u wel. En nog een fijne ochtend zometeen. Dit is de Zondag met Ed Anker. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Luc. Waar ga je het over hebben? Nou, ze gaan het in Paradiso hebben over de techniek van de mens. En wij gaan het vanochtend zwaar hebben over de ziel. Ik heb Willem van Leeuwen te gast. Willem die was vorig jaar 2010 was helemaal klaar met de wrok in zijn lijf. En hij heeft zich een jaar lang bezonnen op het thema vergeving... en daar een boek over geschreven. En dat gaan we zo met hem bespreken. Ik ga luisteren zo meteen. Dit is de zondag. En volgende week dan zijn wij er weer. Veel plezier met de Ronde van Vlaanderen. En geniet nog even van die overwinning van FC Twente. Wat een mooie dag is het ah. eigenlijk. Tot volgende week. B -M. Een echte jakhals in vroege vogels... En een ex Want dit is het geluid van Janine Abbring. We gaan bavianen verhuizen. Voor het dan elke zondagochtend op de radio te horen. Ha, ha, ha, ha, ha. En een zeldzame varenssoort, maar die maakt minder geluid. Hoe richt je je tuin in voor amfibieën? Ja, ik kan je een paddenpoepje laten zien. En we hebben de kolom van Kees moeilijker. Braakbalgeneugden. Mm, lekker. Vroege vogels. Straks van 8 tot 10. Radio 1.